7 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Op een donorconferentie in Tokio voor Afghanistan hebben de 70 deelnemende landen de komende vier jaar in totaal 16 miljard dollar steun toegezegd. Daarmee moet worden voorkomen dat Afghanistan na het vertrek van de buitenlandse troepen in 2014 afglijdt naar een chaos. Afghanistan krijgt verder nog miljarden voor de opbouw van het eigen leger. De Duitse minister Westerwelle zei in Tokio dat Duitsland in ruil voor steun flinke hervormingen eist van de regering in Kabul.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 dat Mugabe prostaatkanker heeft. De 88-jarige Mugabe heeft beweringen over ziektes tegengesproken. Hij zei dat hij fit genoeg is om mee te doen aan de verkiezingen van volgend jaar. Tennisster Serena Williams heeft Wimbledon na haar zegen in het enkelspel... ook de titel in het damesdubbelspel veroverd. Serena Williams versloeg samen met haar zus Venus... Andrea, ha Andrea Havlakova en Lucia Dretschka uit Tsjechië. Voor de Amerikaanse zussen Williams was het de vijfde Wimbledon-titel... en de dertiende Grand Slam die ze in de wacht sleepte.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 Het is weer easy sale bij weekam.nl Met hoogoplopende kortingen tot wel 70% op heel veel dames, heren en kindermode. Dus kom van die bank af. Of nee, bestel gewoon vanaf je bank. Profiteer ervan. Eerst weekam.nl. Dit hele weekend is weer het Noord Sea Jazz Festival. Met optredens van onder andere Lenny Kravitz, Carol Emerald, Pat Metini en D'Angelo.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 Het is de zondag. Elsbet Gruteke. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin iedere zondag een inspirerende Nederlander te gast is. En vanmorgen is dat Marja den Boer. Altijd weer op zoek naar het heilige vuur van bevlogenheid in anderen en in zichzelf. Goedemorgen Marja. Goedemorgen, altijd het... Leuk dat je er bent. Jij raakte geïntrigeerd door mensen als uh, Robert Dijkgraaf, Nederlandse wetenschapper met veel aanzien, Joop van den Ende, Lidewey Edelkoort, op zoek naar uh, de gedreven persoonlijkheden. Uh, je hebt een boek geschreven. En dat heeft de mooie titel: Durven doen wat je raakt. Vanmiddag geef je ook een workshop hè, daarover. Mm -hmm. Hoe krijg je mensen nou in zo'n workshop zover dat ze loskomen? Oh, uh, dat gaat um, door mijn eigen verhaal te vertellen. Daar begin je mee dan? Daar begin ik mee. Um, en ik ben daar doorgaans vrij kwetsbaar in. Uh, en dat werkt aanstekelijk. Ja. En ik neem ook vaak, dat is heel erg leuk... de mensen die ik heb geïnterviewd, een aantal daarvan hebben gezegd... Van, nou, als je nog een keer een rolmodel uh, nodig hebt... dan ben ik toebereid om mee te gaan met jou. vertel ik mijn verhaal. Dus een aantal keren, de meeste keren gaat er een rolmodel mee... en dat is helemaal uh, geweldig. Die dat vertelt was... dan ook nog het verhaal? Precies. En wie heb je vanmiddag bij je? Uh, nou, van, vanmiddag toevallig niemand. Maar ik heb uh, in oktober en november heb ik uh, uh, wel uh, een aantal rolmodellen bij me. Ja. Oké. Okay. En wie zitten er dan vanmiddag? Nou ja, dat Weet is eigenlijk dat een beetje een ander... En in een wat bijzondere setting, want er is een, een dame die uh, 50 wordt en die heeft gezegd: Van als, als verjaardag geef ik jou aan mijn 70 gasten een presentatiecadeau. Wat leuk! Dus dat uh, dus zijn nu allemaal bekenden van de van de van ja, degene precies, die jaartjes ja. en, en en als je normaal voor een zaal normaal staat? normaal zijn het uh, uh, of een bedrijf zoals ing of ns of uh, allemaal zzp'ers eigenlijk een heel wissend publiek. Ja, en wanneer ben je zelf tevreden? Uh, nou, als ik uh, uh, mensen uh, zie uh, stralen, uh, mensen stil zien worden. Uh, als ik uh, rode uh, oren zie. Uh, als ik gewoon aan de fysieke verschijnsel eigenlijk zie van mensen... dat ze heel erg bezig zijn en uh, in zichzelf aan het graven zijn. Ja. En uh, tot uh, stappen komen. Want je wil dat ze denk, gaan denken over hun leven? Ja, denken of voelen. Eigenlijk nog een liever voelen. Want ik denk dat er al uh, genoeg gedacht wordt. <lacht> dus uh, nee, liever voelen. van der Grift, Be and Buy and Buy. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast vanmorgen is Marja den Boer. Zij schreef een boek waarin ze 22 min of meer bekende Nederlanders interviewde... die zij inspirerende persoonlijkheden vindt. Durven doen wat je raakt, is de titel van je boek, Marja. Wat is het voor een boek? Het is een boek met 22 interviews en ik ben naar... De rolmodellen zoals ik die uh, voor mij zag, ben ik toegegaan... en heb ik gevraagd van, ja, maar uh, van waaruit komt jouw bevlogenheid? Uh, en een rolmodel voor mij was iemand die uh, met enorm uh, veel impact in de samenleving staat. Ik dacht, ja, wat maakt nou eigenlijk dat iemand dat doet? Dat iemand uh, uh, ja, voor anderen iets wil uh, betekenen? Ja, en zijn er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland... die met impact in de samenleving staan. Hoe ben jij dan tot, ben je tot die 22 gekomen? Nou, ik heb uh, elke keer, uh, zoals jullie waarschijnlijk ook gasten selecteren... kranten, uh, radio's, uh, de tijdschrift, alles doorgeplozen. En er kwam een enorm grote lijst. Ja. Uh, en dan heb ik elke keer gekeken van, nou, wat was nou geen toevalstreffer? Bij welke mensen zie je nou keer op keer... een, een bijzondere wending in, in zijn of haar uh, leven? Ja. En, en, en dan fascineert me, wat zit daar dan achter? En hoeveel hield je erover toen? Op, hoeveel stonden er op je lijst? Nou, op een gegeven moment uh, een stuk of dertig. En, uh, en, en dan ging ik daar nog een keer echt over uh, ja, een tijdje liggen, zo'n uh, zo persoon eigenlijk. Ging me echt in, in verdiepen. Uh, en dan voelde ik van ja, is het nou iemand die ik echt zou willen ontmoeten? En dan dacht ik, ja, ja, deze wil ik echt ontmoeten. <laughs> maar er was dus ook een categorie die je toch liever niet wilde ontmoeten. Ja, ja een categorie die, waarvan ik dan heel veel interviews had gelezen. En ik dacht, ja, maar elke keer is het hetzelfde riedeltje. En eigenlijk is iemand niet echt open. Want ik ga er dan nou vanuit dat, dat, dat interviewers ongeveer dezelfde kwaliteit hebben. Dus waarom zou het mij wel lukken om uh, ja, door een panzer heen te hm. te te breken. Ik wil eigenlijk het echte verhaal horen uh, en, en een puzzelstukje uh, weer erbij leggen. Nou wil ik natuurlijk heel graag iemand weten, maar ja, dat zou wel het onaardig zijn hè, om een naam te noemen. Misschien. Van iemand die afviel. nee, nee hoor. Je mag wel... Uh... Oh, oh, die ik uiteindelijk niet meer wilde. Nee, nee, nee dat ga ik niet verder. Dat doen we nee, doe maar, maar niet. niet. Nee, nee. Hoewel dat wel heel nieuwsgierig maakt natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk één. Je maakt een lijst. Maar dan moet je natuurlijk mensen gaan benaderen en ook vragen of ze ook echt met je, met je willen praten. Hoe, hoe ging dat? Nou, dan... Uh, nou, heel soms uh, was er een connectie via een netwerk. Uh, dus dat is makkelijk natuurlijk. Uh, maar meestal is dat er niet. Dus dan is het gewoon een koude binnenkomst via de mail of via de telefoon. Uh, en maar stug volhouden. En keer op keer bellen. En uh, elke keer weer gefrustreerd zijn. En toch denken, nee, maar ik wil dezegene echt spreken. En nog maar, maar met een uh, opgewekte stem opnieuw de uh, weer bellen. bellen. Ja, en daar vrienden mee worden. <laughs> en uh, veel, veel geduld hebben. Um, en uh, nou ja, en, en uh, elke kans die er is begrijpen, zoals bijvoorbeeld bij Arno Gunberg, die was niet zo makkelijk om te krijgen. Dus dan zei zijn uh, secretaris, zei van uh, ja, meneer Gunberg heeft geen tijd. Ik zeg oké, okay, dus hij wil in principe wel meewerken, dat begrijp ik heel fijn. Wanneer heeft hij wel tijd? Nou, zo kan je dat een beetje masseren. Je moest heel creatief zijn daarin. Ja, erg ja. creatief. Voor ja. wie heb je het meest moeite moeten doen? Nou, voor hem. Ja? ja hij was, was het, het moeilijkst. Wel. Ja, hij was wel... Uh, ja, en, en er zijn wel een aantal mensen die heel veel afspraken hebben afgezegd. Uh, dus dan had ik net een kaartje naar Parijs gekocht. om mevrouw Edelkort te interviewen en dan ging dat niet door. Lieden wij Edelkort, trendwatcher is dat? Ja, ja precies. Ja. Ja, maar dus... die, uh, die reist de hele wereld rond. En dus dan ja, snap ik ook wel dat mijn agenda uh, niet leidend is. Nee, nee, dus je hebt er echt wel hard voor moeten werken om binnen te komen eigenlijk bij mensen. Ja. ja. En was het dan vervolgens als je er dan binnen was ook. Uh, was het dan ook wat je wilde? Was het ook wat je zocht? Of viel het ook wel eens tegen? Uh, nou, het was eigenlijk bijna altijd wel wat ik uh, zocht. En ik denk uh, dat uh, voordat ik iemand benaderde, had ik me ook echt wel in het leven van iemand verdiept. En dacht ik van ja, maar wa waarom maak je nou deze keuze? Dat fascineert me. En ik denk dat mensen dat ook wel voelen als ze tegenover je zitten: dat ik echt wel uh, hen wilde leren kennen. Uh, en uh, als je dan een beetje laat merken, dat heb jij ook, dat je ook, dat je je in iemand verdiept hebt, dan heb je al vrij snel echt een heel goed gezien. Dat was toch goed. Ja. Wil je nog wat meer vertellen over wat je nou eigenlijk, dat selectiecriterium wat je hebt? Want je zei net van ja, het was. Ik wilde zoeken naar mensen die steeds opnieuw weer in hun leven een verrassende keuze maakten. of een, nou ja, niet voor de hand liggende dingen deden. Vertel daar eens wat meer over. Wat bedoel je ah, ja, daarmee? Misschien is het beste ook met een voorbeeld. Ja. Uh, bijvoorbeeld Willem Vos. Uh, die heeft uh, dat houten schip, de, de Batavia, heeft die, uh, uh, gebouwd. Uh, nou, dat is een VOC-schip uh, uh, waarvan niemand meer echt precies wist hoe dat eruit heeft gezien. En hij dacht op een goede dag: dat is toch jammer, ik ga dat herbouwen. En daar heeft hij ongeveer 800 mensen zo gek voor gekregen om hem daarbij te gaan helpen. Uh, en uh, zonder budget, uh, met, met grote schulden, is hij daaraan begonnen. Uh, zoveel jaar later, uh, toen uh, had hij afscheid genomen van dat schip... is hij uh, een, een actie begonnen om Nederland uh, vrij te maken van zwerfvuil. Hm. Uh, en ja, dat zijn twee van die dingen. Ik, ja, waarom ga je in godsnaam de troep van iemand anders opruimen... Uh, laat het lekker. Uh, <laughs> iedereen zijn eigen troef opruimen. Dat schip, dat kon je nog begrijpen. Maar uh, niet nee, toe. dat schip eigenlijk ook niet. Via, wat is het voor idioot dat je een houten schip? Wat, wat ooit misschien in Nederland heeft, hebben zoveel dingen bestaan. Waarom ga je in godsnaam je hele economische zekerheid. Uh, op het spel zetten. En hoe weet je dan nog een keer honderden mensen... volgens mij zijn er uiteindelijk een miljoen mensen naar dat schip komen kijken. Hoe, hoe realiseer je dat? Ja, dus eigenlijk die, die, die, die drive van mensen om dat soort dingen te doen... Ja. dat wilde je eigenlijk weten. En dat had ook iets met jezelf te maken, toch? Ja, dat had, dat had meer met mezelf te maken dan ik eigenlijk achteraf, uh, of dan ik van tevoren dacht. In het begin dacht ik eigenlijk, uh, uh, ik, ja ik had een, een baan bij de gemeente Amsterdam, echt een goede baan. Maar ik uh, was toch eigenlijk doorgaans niet zo uh, blij als ik naar huis ging. Ik dacht van ja, wat is nou eigenlijk wat ik echt toevoeg? En euh, nou, ik was wel heel vaak op met die manier, met mezelf bezig. Ik dacht, nou, daar wil ik toch een keer wat mee doen. En eigenlijk uit een soort van jaloezie ben ik al die mensen gaan, uh, gaan interviewen. Van, ja, wat maakt nou eigenlijk dat het hen wel lukt... om een bepaalde plek te bereiken en mij niet? Is dat een bepaalde emotie die ze hebben? Zijn het aan idealen? Uh, is het gewoon een goed plan? Uh, is het voor mij niet weggelegd? Wat is het? Ik, ja. Het fascineerde me. En, en, en uh, het antwoord dat ze gaven, was, was dat verrassend? Geef eens een voorbeeld van iemand bijvoorbeeld waarvan je dacht: nou, die had een heel ander antwoord dan ik eigenlijk dacht. Nou, ook, ook uh, in aansluiting met je vorige vraag. Wat, wat ik, waar ik achter kwam is dat uh, veel mensen aan het realiseren zijn wat ze zelf ooit gemist hebben. Uh, dus iemand als Fred Bekers, die heeft volgens mij hier ooit ook in het programma gezeten. Die heeft Resto van Harten opgericht. Een yeah. uh, restaurant in buurten buurt waar veel isolement is en waar mensen een hapje kunnen eten met elkaar. Uh, en waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij ooit. Uh, zelf zeer geïsoleerd is geweest uh, in zijn uh, jeugd. Uh, je hebt uh, bijvoorbeeld uh, Henk Krol, uh, die het homohuwelijk heeft... Uh, ja, van de gay krant en van de in politiek. Hij is ooit van de internaat gestuurd omdat hij uh, met een jongetje knuffelde. Uh, nou, Zo zijn er bij heel veel van de, uh, van de geïnterviewde voorbeelden... waarin zij uh, ooit uh, in hun eigen leven te maken hebben gehad uh, met een, uh, iets, een gemis... Uh, en uh, vanuit dat gemis zijn ze later voor anderen iets gaan realiseren. Ja. Dus dat geeft een enorme kracht. Uh, de rode draad in, in, in je leven is in die zin uh, heel bepalend... voor wat je later realiseert. Uh, en toen ik me dat realiseerde, van oké, okay, het is blijkbaar zo... Dat je ja, veel van wat je wilt doen, van je verlangen, dat, dat te maken heeft met vroeger, met wat je ooit zelf gemist hebt of wat, waar je gevoeligheid voor hebt ontwikkeld. Mm -hmm. Nou, wat is dan dat bij mij? Ja, Hè? Daar ga je dan natuurlijk... over nadenken. Ja. Ja. Maar dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat mensen die een heel uh, uh, makkelijk of makkelijk uh, prettige jeugd hebben, waarvan waar eigenlijk niet zoveel fout gaat. Dat die minder kans hebben om zo'n geïnspireerd leven te leiden later, is, kan je het omkeren? Ja, nou, dat je per se een rotjeugd gehad moet hebben om de behoefte ja, te Dat zijn. zou je dat bijna dat denken dat van. Er moet er gewoon echt iets missen. Liefde, uh, of... Ja, nou, dat, dat vind ik de tekort door de bocht. Wat, uh, wat, waar ik het, meer, uh, hoe ik het meer vertel is van, nou, je hebt een bepaalde gevoeligheid ontwikkeld. Zoals iemand als Francine Hoeben, die ik ook geïnterviewd heb van mijn carrière, architect. Yeah. Uh, uh, Zij uh, is als dochter van een uh, gasunidirecteur heel vaak uh, verhuisd. vroeger. En heeft dus een hele grote gevoeligheid ontwikkeld voor omgeving. door je dat naar je hand zet. Nou, geen rotjeugd. Nee, niet ik mishandeld. Weet. Niet maar wel een gevoeligheid ontwikkeld. En zo denk ik dat je ook, ook als je iets uh, positiefs hebt. Uh, in je jeugd hebt uh, ge gehad. Iets wat voor jou heel belangrijk is. Dan, dan, dan wil je dat... Uh, vaker ook voor anderen realiseren. Ja, en dus dan is het eigenlijk op zoek gaan naar iets wat jou triggert. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Dan hoeft dat niet eens per se door, door, door iets naars ontstaan te zijn, ja. maar iets wel wat, wat in, in je vroege, vroege jaren ontstaat. Daar ja, komt het dan op ja, neer. Ja, ja, ja. Ja. Maar en ik denk wel dat het, als, je, als het iets is wat je. Uh, en wat niet goed gegaan is, dat dat echt een gigantische kracht bij mensen uh, bewerkstelligt. Ja? ja, heb je daar ook een, een mooi voorbeeld van, misschien? Uh, nou, zo ja, iemand als, als uh, Fred Bekers. dat uh, is bijvoorbeeld. Uh, maar ja, het, het stikt van de voorbeelden. Ja. <laughs> Tex Schunning, bijvoorbeeld van Axel Nobel. Wie is dat? Tex uh, is uh, uh, ja, iemand van de raad van bestuur van Axel Nobel, en die, uh, nou, die heeft heeft, heeft uh, zelf een behoorlijk liefdeloze jeugd gehad. Die heeft heel erg de liefde buiten. Zijn eigen uh, kleine kring gevonden. Uh -huh. En is ook met trainingsprogramma's uh, in, in, uh, in Axel Nobel, waar hij nu uh, werkzaam is. Enorm bezig om het gedachtegoed van, van, van, van liefde en, en uh, goede relaties te prediken. In, in, in zo'n groot bedrijf in is zo groot bedrijf In zo'n groot bedrijf. Dat is wel bijzonder. Yeah. Ja. Het zijn dus ook niet mensen, als ik het lees, de interviews, die uh, als een soort supermensen maar een beetje makkelijk door het leven geleiden. Want nee. dat zou je denken als je naar ze kijkt, hè? bijvoorbeeld iemand als Nelly Kroes, Joop van de ende, die er ook in staan, die de wij En dan denk je, ja, dat zijn mensen die hebben het helemaal voor elkaar. Ja, dat is uh, als je maar van ver af dus niet. Kijkt. Ja. ja. Dat is niet waar. Nee. nee. Hoe komt het dan dat wij dat beeld hebben? Dat is nou, dus dus denken... denk ik misschien de illusie die we graag hebben, van, uh, dat dat dingen makkelijk gaan. Uh, maar ja, niet iedereen weet ook vanuit zijn eigen leven, denk ik, dat... Dat, het natuurlijk, dat er geen shortcut is naar een, uh, veel succes en uh, naar enorm groot geluk. Dat, dat zit in allemaal uh, kleine dingetjes. En dat is helemaal niet zo makkelijk uh, 1, 2, 3 te realiseren. Nee. Maar is het dan ook zo bij die mensen... dat hoe groter het gemis in hun jeugd... hoe groter de kans op succes in, op maatschappelijk gebied? Dus bijvoorbeeld iemand uh, die heel veel, uh, nou ja, heel veel gemist heeft... of op een of andere manier getriggerd is in jeugd... dat die extra uh, gemotiveerd is om veel te bereiken. Ja, en, nou ja, en dat wat... dan ook doet? Ja, ik denk wel dat. Ja, ik vind het opvallend hoeveel uh, emotie deze mensen hebben voor een uh, onderwerp. En hoeveel kracht woede kan geven, hoeveel kracht verdriet kan geven. En, en wat, wat ik geweldig vind om te merken, is dat mensen voor anderen realiseren wat ze zelf ooit hebben gemist. En dat ze dus eigenlijk uh, ja, voor zichzelf aan het zorgen zijn. Ten diepste. Ten diepste ben je voor jezelf aan het zorgen. Ja. Ja. Hebben ze dat zelf ook zo benoemd? Of is dat jouw analyse? Dat is mijn analyse. Ja. Heb, je, heb je dat ook wel eens tegen mensen gezegd dan vervolgens? Uh, het zou vast kunnen dat ik dat ook gezegd heb. Maar ik ben ook wel na de interviews. ben ik gewoon uh, allerlei uitspraken op hele briefjes gaan schrijven. Een hele lijst met analyses gaan maken. Ik dacht, ja, maar dit komt er wel. Dit is dus in 75% van de gevallen uh, aan de hand. En, en nou ja, die analyse is wat achteraf gekomen. Dus dat heb ik niet meer zo uitgebreid kunnen delen. Nee, maar je hebt wel inderdaad. Er staat op een gegeven moment wel een heel, een heel overzicht. Van, van, van gemeenschappelijke kenmerken die je, die je dan terug. Vind bij mensen. Noem daar eens een paar van. Nou, wat je net uh, zelf ook al zei: van ja, het zijn niet van die superheroes. Uh, dat viel me ook wel in de gesprekken op: dat mensen vaak uh, toch heel kwetsbaar zijn en uh, nou, door behoorlijk diepe dalen zijn gaan en crisis hebben gehad. Uh, en uh, ja, dat is ook iets wat, wat, ik, uh, ja, wat mij heel erg heeft geraakt, uh, omdat ik wel uh, merk van ja, zo'n zo'n beeld had ik ook wel. Uh, ja, Je doet het allemaal heel perfect. Ja. Maar het zijn allemaal mensen die ook elke dag denken: hé, hey, ik ga door de mand vallen. Oh ja? Ja. Serieus? Ja. Zelfs die mensen nog. Ja, zelfs, <laughs> zelfs Robert Dijk. Graag. Nee, echt ja. maar. Dat kan toch niet? <laughs> ja. Dat, dus dat is wel iets wat bij mensen blijft, blijkbaar. En wij hebben blijkbaar het idee, als mensen eenmaal op zo'n positie zitten... dat ze een soort superheld geworden zijn, maar dat bestaat helemaal niet, zeg je. Ja. Nee, en, en sterker nog, als je maar heel de tijd pretendeert dat je zo goed bent... en aan allerlei negatieve gedachten over, uh, ik kan het niet. Uh, ik ik uh, ben hier eigenlijk heel boos over, ik ben hier jaloers over. Uh, ja, ze, ik merkte dat ze eigenlijk dat soort emoties ook heel erg gebruiken. Uh, dus iemand als Wilbel Okkels, die zegt ook van, nou, jaloezie... Gebruik het. Er zit, uh, er zit eigenlijk uh, een, een, een signaal in over je eigen potentie. Maar hoe dan? Bij jou, uh, nou, bij jaloezie is uh, geeft aan als je een, een uh, bijvoorbeeld zoals ik uh, zo'n zo rolmodel uh, interview. Uh, nou, ik, ik zeg niet dat ik een Nelly Kroes of zo uh, kan worden of wil worden. Ik zie haar wel, wel zitten hoor. Oh, ja, ik zie me niet <laughs> in die toren. En, nee, liever niet. Maar de, de uh, het verlangen om ertoe te doen. Het is een signaal. En, en, en geef daar gehoor aan. Ga dat niet onderdrukken? Ga dat niet onderdrukken. Dus als je allemaal negatieve emoties, allemaal uh, kwetsbaarheden... als je dat de tijd wegdrukt... druk je dus eigenlijk ook heel erg veel van je eigen kracht weg. Maar voor heel veel mensen is dat heel beangstigend. Om dat onder ogen te zien en daar dan wel mee wat, wat mee te doen. Omdat ze dan denken, ja, maar als ik dat doe, dan ga ik ten onder. Ja, en dat is niet waar. Nee. nee, kijk me naar de Ockels. Die kwam toch in de ruimte? Ja. ja. Waren er bij de gesprekken ook mensen waarvan je dacht... ja, uh, het valt toch eigenlijk een beetje tegen? Of het is moeilijk, zo'n gesprek. Gaat moeizaam. Ik had er meer van verwacht. Zo'n zo gevoel? Nou, er zijn zeker gesprekken waarbij ik merk van... hé, hey, er is meer klik. Uh, dat zul je ook hebben. En, en uh, soms had ik ook wat meer tijd... Uh, ja, soms heb je gewoon uh, meer chemie. Ja. Uh, een, het gesprek waarbij ik echt uh, behoorlijk wanhopig ben geworden... is een gesprek met Arno Gunberg. Dat was het allerlaatste gesprek, wat ik dus na heel veel ja. masseren... Want die secretaris eindelijk... had je heel wat aan de telefoon gehad. Nou, via de mail ging het allemaal. Uh, maar nou ja, eindelijk uh, kon ik hem ontmoeten, en precies een uur lang. En, is niet lang eigenlijk. Het is ook. niet lang, nee. nee. nee maar meer zat, zat er niet in. En uh, nou, daar kan je ook veel in doen... Dus, uh, dus ik was naar Zeeland afgereisd, waar hij op dat moment was. En uh, uh, ja, eigenlijk liep het gesprek niet. Want? En, wat gebeurde er? Nou ja, we, we zaten ergens uh, op een terrasje. En het was toen wij er gingen zitten, nog helemaal stil. Maar voor, er kwam een, een groep, uh, wat bejaarde heren aan, die elkaar gingen toespreken. Uh, dus dat was uh, uh, eigenlijk... Afleidend? Afleidend. Want, was, ja, wat, wat zeggen ze nou tegen elkaar? Ik was zelf ook wel een beetje nieuwsgierig. <laughs> en dus ik merkte dat uh, Arno ja heel erg naar hun, met hun bezig was. Dus toen heb ik uh, uh, gevraagd... Van, uh, nou, ik, ik uh, merk dat, dat we wat uh, last hebben van deze groep... kunnen we ergens anders zitten, dus wij ergens anders zitten. Maar toen had ik nog steeds zijn aandacht niet. Oh. En, en ik miste de quotes, ik miste de diepgang. Hij uh, zei eigenlijk niks... Ja, en hij zat nooitjes te eten. Ik verstond hem ook af en toe niet helemaal. Dus ik werd er echt, echt een beetje gestoord van. En uh, dus, uh, nou ja, dus heb ik na nou een minuut of uh, 35, 40, heb ik gezegd van ja, uh, meneer Gumberg, uh, het lukt me niet om de juiste vragen te stellen. Ik, ik merk dat ik niet uh, ja, de, de, de quotes voor bij elkaar, het verhaal bij elkaar krijg. Dus maar heb je hebt het echt duidelijk bij jezelf gehouden. Niet tegen ja. hem gezegd. Je bent zo irritant bezig. Ja, dat nee. heb ik niet gedaan. Inderdaad. Dat dacht je wel. Uh, dat dacht ik ook wel. ja, oh ja toch wel. En uh, welke vragen moet ik stellen? Om, om wel... Uh, en, en het was ook wel waar, hoor. Dat ik ook dacht van, nou, ik, ik, ik mis iets in, in het contact. En dat kan ook prima bij mij liggen. Dus, maar ook, dat, ook die wanhoopzaad, die, die, die lukte eigenlijk niet. Uh, en al, hij praat op een gegeven moment uh, nog weer verder. en Het was 45 minuten, dus we hadden nog een kwartier. Je had echt ook maar een uur. Was, ja, want ja, vaak, ja. vaak als je dan ergens zit, willen mensen nog wel iets langer met je praten. Maar dat was in ieder geval... Dat weet je niet van tevoren. Nee, dat, uh, nee. dus hij, dus hij had ook gezegd, echt een uur. Hij moest een optreden. Dus toen noemde hij uh, iets over ADHD of uh, naar een van haar... Uh, Zoiets. En uh, ik zei, ja, heeft u misschien ADHD? Zo. Um, nou, hij zei, nou, zover ik niet weet, niet. ik zei, nou ja, ik krijg nog steeds geen contact. De drie kwartier. Ik heb nog geen moment gedacht, gemerkt dat wij echt contact hebben. Dus toen heb ik er eigenlijk vrij... dacht, ik gooi nu even de knuppel in de knuppel ook, oh, ja. <laughs> En dat, uh, dat werkte wel. En uh, uh, nou ja, toen hadden we uit... Ja, hij ging helemaal naar de andere kant. heeft in een kwartier een en ander mooie citaat neergelegd. En uh, naar mijn idee zich nog behoorlijk kwetsbaar opgesteld. Uh, toen ik achteraf de band luisterde... Uh, merkte ik dat hij in die drie kwartier daarvoor... eigenlijk ook nog best wel veel had gezegd. Hm. Maar dat hij, doordat hij mij niet aankeek, van die nootjes had... Uh, een beetje naar de, de vogels en naar die mannen zat te kijken... Uh, is er ook een onzekerheid bij mij opgekomen... Ja. waardoor ik dacht van hey, dit gesprek... Loopt Hij helemaal zegt helemaal niks, maar dat viel nee. uiteindelijk dus nog wel mee. Dat mee. En zo kan je dus ook in een kwartier nog een heel goed interview doen. Het blijkt ja. dan maar weer. Ja. Marjan en Boer, wij praten zo meteen verder over jouw boek... Durven doen wat je raakt. We gaan eerst uh, luisteren naar het nieuws van half acht... en daarvoor is aangeschoven Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Afghanistan krijgt de komende jaren voor 16 miljard dollar aan steun. Dat is afgesproken op een internationale donorconferentie in Tokio. President Karzai zegt dat zijn land nog jaren steun nodig heeft... om de economische, militaire en politieke vooruitgang van de afgelopen jaren veilig te stellen. De Russische president Poetin heeft gisteren het rampgebied aan de Zwarte Zee bezocht... dat gisteren werd getroffen door een watersnoodramp. Zeker 144 mensen kwamen om het leven. Poetin wil dat wordt uitgezocht of de plaatselijke autoriteiten... de bewoners wel op tijd hebben gewaarschuwd voor het noodweer. 60% van de Libiërs heeft gisteren zijn stem uitgebracht bij de eerste vrije verkiezingen na de val van koronel Gaddafi. De nieuwe assemblee kiest een regering die een nieuwe grondwet laat maken. En West-Afrikaanse landen hebben Mali opgeroepen de VN om militaire steun te vragen... bij het heroveren van het noorden van Mali op moslimstrijders. Het gebied is sinds maart in handen van extremistische moslims. Die hebben eeuwenoude islamitische beelden en graftombes stuk geslagen. Ze beschouwen de heiligdommen als afgoderij. En dat zijn de hoofdpunten.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 Fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast vanmorgen is Marja den Boer. Zij schreef een boek waarin ze 22 bekende Nederlanders interviewde... die zij een inspirerende persoonlijkheid vond. Dat boek heet Durven doen wat je raakt. Marja, we hadden het net al over jouw verschillende ervaringen... met de verschillende mensen die jij interviewde. En je vertelde ook heel kort even iets over jezelf. Jij bent bedrijfskundige van huis uit. En je had eigenlijk best een heel succesvolle carrière. Hè? En nog steeds trouwens, maar toen je nog als bedrijfskundige werkte. Maar er kwam toch een moment waarop je dacht... Nee. Ja. Wanneer was dat? Ik kan niet meer precies het moment herinneren, maar ik ging te vaak, uh, te moe naar huis met een lusteloos gevoel en ja, ik had een prima baan, goed salaris, maar ja, ja er ontbrak wat. Ja. En had je ook een idee wat dat dan was, wat er dan ontbrak? Uh, dat was uh, ja, wat ik wel bij anderen zag als ze over hun werk praten, dat ze dan helemaal glinsterende ogen hebben, er verliefd uitzien. Dat <laughs> er verliefd uitzien, ja, ja? er verliefd uitzien, echt van, oh, dit, dat, dat, als jij het misschien over je werk vertelt, dat hoop ik. Dat je, dat je echt anderen aansteekt. En, en nou, dat had ik niet eigenlijk. Deed je dan heel saai werk? Nee, eigenlijk niet. Viel nog nee, helemaal niet. Want ik, wat deed je? Ik was een soort van rechterhand van de gemeenschietaris in Amsterdam. Nou, dat, is, dat is een hele leuke positie. Ja, klinkt ja. heel spannend wel. Ja, is het ook, ja. Maar toch ontbrak dat toch ontbrak want, ja. Ja. Wanneer dacht jij... Uh, nu ga ik er wat aan doen? Ja, dat zijn een aantal verschillende momenten geweest. Dat er, op een gegeven moment kwam er wel het idee in mijn hoofd... Van, ja, maar waarom ga je dan niet naar mensen toe... die naar jouw idee dat wel hebben. Die, die, die bevlogenheid. Die er echt ja, wat toe doen in de samenleving. Uh, dat plezier uitstralen. Uh, ja, en, en, en op een gegeven moment was er uh, Manfred van Doorn... dat is een uh, leiderschapstrainer met allemaal uh, veel materiaal. bijzondere man. En die, uh, Ik zat er een keer bij hem in de zaal en het ging heel erg over... Uh, ja, waarom uh, wacht je met je plannen, met je ideeën uitvoeren, met je dromen? Waarom begin je niet vandaag? Uh, dus toen heb ik het uh, idee opgevat om, de, om die rolmodellen te gaan interviewen. Dat ben ik eerst naast mijn baan gaan doen. Um, en uh, het eerste interview of het tweede interview was met Robert Dijkgraaf. Um, en hij zei, um, voor je veertigste moet je eigenlijk niet druk maken over je status. Over een huis, over een baan. Volg je hart. Durf te doen wat je raakt. Mm. Dat is uiteindelijk ook het titel van het mm -hmm, boek geworden. Mm -hmm. En op het moment dat hij zei, durf te doen wat je raakt, dacht ik, oké. Okay, als dat zo is, dan zeg ik nu mijn baan op. Want dat is niet iets wat mij raakt. Nee. Zo, dat was nog een beslissing. Ja, want waar ging je dan van leven? Um, Is de eerste vraag nou, die het alternatief, ik heb. Er was ook een alternatief, dat maakt het wel makkelijker. Uh, want mijn toenmalige liefde die had al een tijdje voorgesteld... van laten we een keer een lange reis met z'n tweeën maken. Uh, echt even de redrace. We hadden tien jaar gewerkt alle twee. Uh, ik had wat geld uh, gespaard en ik had ook een uh, kleine uh, erfenis. Oh ja. uh, en we zijn uh, heel goedkoop op de fiets gaan reizen... Uh, naar China zijn we gaan fietsen. Ja, en niet zomaar. Jullie gingen van Rome naar China. Dat is echt een enorme afstand. Ja. ja. En was dat een geweldige reis? Ja. Ja. ja. Want ik las ook uh, dat je knieën eraan gingen. Ja. En je relatie ook niet bestand was tegen Klopt. deze reis. Klopt. En ja. toch was het een geweldige ja, reis? Ja, ja. ja. Vertel. Uh, nou ja, met, met toppen en met dalen. Uh, maar... Uh... Ja, we hadden als, als doel van nou, we gaan naar China fietsen. En eigenlijk al vrij snel uh, gaven mijn uh, knieën aan van... Uh, hey, uh, Leuk idee. Jouw lijf is niet zo getraind en moet je dit wel doen. Was je helemaal niet getraind? Een beetje, maar uh, we ja. dachten ook wel dat doen we wel tijdens de reis. Je fietste wel eens in Amsterdam. Precies. Over de ja, Dan Moet dat toch lukken naar China fietsen? <laughs> Tuurlijk. En, uh, en eigenlijk heb ik die signalen heel erg genegeerd. Um, maar je had pijn en je fietste gewoon door? En fietste door. En af en toe nam ik weer even wat dagen rust. Maar eigenlijk moet je natuurlijk weken rust nemen. Maar je hebt nogal wat bergen tussen Rome en China. Mm -hmm. En die bergen die kun je maar een beperkte tijd over. Dus je moet ook echt doorgaan. Anders dan is die hele reis eigenlijk uh, finito. Ja. En dat doel opgeven? Nee, dat was geen optie. Ja. Dus, dus wij zijn wel gewoon doorgegaan. En, uh, en inderdaad, de relatie die, uh, uh, die is op een gegeven moment uh, uh, ook overgegaan. Uh, maar we hadden geen giga -ruzie. Uh, dus we zijn gewoon met z'n tweeën door gaan fietsen... totdat we in China waren. En uh, daar zijn we toen wel opgesplitst. Ja, maar... Toen is uh, hij weer teruggegaan en ik ben uh, gebleven. Ja, maar dan fiets je dus... zo. Waar ging de relatie zo ongeveer uit? Waar waren jullie toen? Oh, jezus. Hmm. Um. Ja, ergens in uh, Tajikistan, denk ik. Oké. Okay. Ik weet het niet, meer precies het moment. Leuke, leuke plek ook. <laughs> maar ja, dat is wel inderdaad een plek dat je eigenlijk van elkaar af wil, maar het kon, het kon niet. Nee. Dus, dus de, de dichtstbijzijnde uh, luchthaven was 700 kilometer verder of zo. Of in ieder geval honderden kilometers. En het is niet een bepaald land waar, uh, waarin je als vrouw even zegt van, nou, je bekeek het, maar ik, het ook. Uh, ik fiets het recht ook. en jij fiets links. Ja. Dus we het. waren even op dat moment nog wel tot elkaar veroordeeld. En als je dan even weer een paar dagen verder bent, dan, uh, dan is het ook wel... Uh, ja, we waren gewoon wel echt goede vrienden, dus ja. dan, dan kan je nog wel doorgaan. Maar jullie zijn dus toch tot China doorgefietst met z'n tweeën? Ja. Maar hoe ging dat dan met die knieën? Uh, Heel veel pijn? Ja, dat was, dat was veel pijn, maar er stond ook veel tegenover... Uh, dus er is een gigantische schoonheid in de natuur. Uh, en er zijn hele mooie ontmoetingen met mensen. En uh, het is aan, aan alle kanten was het, was het uh, helemaal uit mijn comfortzone. Dus, dus uh, slapen in het wild, in, in lege huizen en in gewoon een riviertje dat daar is. Uh, mensen die, die stinken en waarvan ik eerst zoiets heb van: wat moet je van me? Maar die, die, die gouden hartwijk te hebben. Dus, dus zo zijn er allerlei omstandigheden die, die maken dat het een hele bijzondere reis is. En ja, die pijn die was er ook. En, en die heb ik gewoon uh, ja, geen gehoor aangegeven. En daar ook een prijs voor betaald. Ja, want? Die prijs is? Nou ja, dat ik uh, nu moeite heb om op hakken te lopen. Oh, dat is wel heel erg. Ja, dat is wel jammer. Ja, ik heb best wel heel veel mooie hakken staan thuis die ik nou niet aan kan. Die ik maar weg uh, aan het geven ben. Um, Gelukkig ben je lang. Ik ben lang, inderdaad. En, um, uh, maar eigenlijk uh, ja, de, het eerste half jaar dat ik ook nog daarna alleen reisde... Kon ik, kon ik gewoon heel slecht lopen. Dus ik was echt een oud vrouwtje wat een beetje uh, op mijn hotelkamertje zat. En dat hotelkamertje was ook niet zo heel erg luxe. Nee, want jij, je kwam in China aan, dat, dat verbaasde mij ook. En toen ben je niet meteen naar huis gegaan. Nee. Zo denken je, eerst het beste vliegveld en heb huppakee, terug naar het comfort in Nederland. Maar dat deed je dus niet. Nee, nee maar... ik dacht, ja, de reis is gewoon nog niet voorbij. Ik wil niet uh, uh, nu terug. Dit, dit loopt anders dan ik heb gedacht en gehoopt. Uh, Oké, okay, zo. So. Uh, maar uh, ik, ik wil terug niet... Uh, ik wil terug omdat ik echt terug wil vanwege Nederland. En niet omdat ik nou hier maar zo uh, klote voel nee. of zo. Ik wil eigenlijk uh, daar gewoon ook maar hiermee dealen. Maar toen ging je in een hotelkamertje zitten. Waarschijnlijk niet al te luxe, want zoveel geld was er waarschijnlijk ook weer niet. Nee. Met die pijnlijke knieën en zonder uh, die man. Ja. Ja, en toen? Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, dat tot mijn verbazing eigenlijk viel er enorme last van me af. Uh, was die uh, hele reis ook een, ja, een prestatie geweest. Uh, wat, wat, wat, wat er per se afgelegd moest worden. Dus het was heerlijk om even niet meer op de fiets te hoeven. Om ook weer alleen te zijn. Uh, en natuurlijk was, was het ook uh, eenzaam en was het ook, een, ook naar. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in zo'n goedkoop hotel zat dat ik helemaal onder de vlooienbeten beter zat. En uh, nou ja, dan, als je dan ook niet kan lopen. Je ziet er niet uit. Nou ja. en dan, dan zijn er wel eens betere momenten, zeg maar. Ja. Maar wat er gebeurde daar zo, was na zoveel tijd, dat ja los van andere mensen, los van hoe ik eruit zie, los van hoeveel geld ik heb, uh, los van de carrière, dat ik eigenlijk gewoon heel gelukkig met mezelf was. En, en dat is toch het mooiste cadeau wat je kan hebben. En dat had je niet gedacht van tevoren? Nee, en, dat en je dat dat kan je, daar kan je soms alleen maar achter komen als alles wegvalt. Ja. Waardoor door, zo'n crisissituatie... en je vroeg net ook al, van ja die, die mensen die ik geïnterviewd heb... die hebben ook vaak een crisissituatie. Als alles wegvalt, als je, als je voor je voel helemaal vast zit... en er is helemaal niks meer wat je kan redden... dan is er toch wel weer uh, een, een, een straaltje hoop of, of iets... waar je een, een basis in vindt. En, en die basis is veel meer waard dan al die illusie die je daarvoor had. Ja, en, en dat straaltje hoop was het feit dat je het uithield met jezelf daar? Ja, of sterker nog, dat ik het echt naar mijn zin had met mezelf. En ik had ook, uh, ja, dat ik in een restaurant kon zitten en ik zat in mijn eentje. Uh, en dan kan je zeggen, God, wat, wat naar dat je in je eentje zit. Maar ik genoot heel erg van hoe anderen het naar hun zin hadden. Hoeveel plezier zij hadden. Uh, en ik, uh, in het begin nam ik gewoon maar even de, een snelle hap... en zo snel mogelijk weer weg. Uh, want uh, ja, dan zit je toch maar in je eentje ja, te eten. Ja. Maar gaandeweg nam ik steeds meer uh, gangen. En tot en met een keer een zeven gangen die neem voor mezelf. Omdat het zo lekker gaat. Omdat zo. het zo leuk was om daar te zitten. Ja, en, en dat anderen niet bij mij aan tafel zitten. Dat, dat kan gewoon, uh, dat maakt voor niet uit. Ik heb maar zin bij mezelf en gaandeweg, zo niet nee, heb je toch wel weer contacten. Wanneer was het moment dat je dacht: nu kan ik terug? Want nu is het klaar, deze reis. Nou, dat had ook met het budget te maken. Het geld was gewoon op. op ja. Er zijn grenzen natuurlijk. Ja. Uh, maar het was. Uh, ja, er was ook, ook wel weer. Ik was al aan het boek begonnen, ik wilde ook daarmee verder en ik was ook op reis heel veel gaan schrijven en ik dacht, ja, ik wil ook gewoon verder gaan schrijven. Ja. Uh, dus er, er kwam gewoon weer een, een ambitie omhoog. En, dan weer terug. En, en natuurlijk ook wel zien om, om weer vrienden en familie te zien. Ja, dat was toch ook wel leuk ja. om weer met ze aan tafel te zitten op een ja, gegeven precies. moment. Ja. Onze dichter, Dichter bij de Zondag, heeft een gedicht voor jou uh, geschreven. Speciaal laten we daarna gaan luisteren. Het is, uh, de dichter deze zondag is Tjeerd uh, Bruinja. Dichter bij de Zondag. Er zit een ballon in je hoofd. Helium in je hart en je voeten zijn zakken met zand. Je stijgt op, geniet van het uitzicht, je daalt en kust met je blote voeten de grond. En al die tijd kijken ze naar je. Wijzen ze. Zoeken ze tussen de hypotheekpapieren, folders van het reisbureau en schooldiploma's naar het kraantje. Je trekt een veter uit iemand's schoen, laat hem vallen... Kijkt hen aan met een gulle glimlach en zegt: Dit is de handleiding. Daar is de lucht. Je deed je ogen dicht om even goed te luisteren. Klopt. En wat hoorde je? Nou, heel veel. Ik heb precies, mag je nog een keer achter? Ja, dat dat dacht het ik, ik niet. al. Ja. <laughs> nou, je, maar, ik zeg alleen dat mensen terug kunnen lezen vanaf morgen op de website. een.nl, steeds Dit is de Zondag. Maar wat, wat, je, wel, wat je wel hoorde, wat, wat, wat, wat deed dat? Nou, wat ik mooi vond was de helium en de aarde, dromen en tegelijkertijd ook geworteld zijn. En dat is van toepassing op jou? Ik denk op heel veel mensen, ja. En ook op mij. Tell by a look on my face. When no one sees a flame that keeps me up at night. I don't exactly remember how and what went wrong But what I do know for sure is that I'm no longer blind to see his colorful charm. TV en de Poetry Nan. Ik praatte met Marja Den Boer, die een boek heeft geschreven over uh, bevlogen mensen. Interviews met bevlogen mensen. Marja, er is ook wel een schaduwkant aan die bevlogenheid. Hè? Dat beschrijf jij ook. Noem daar eens dus wat van. Nou, bevlogenheid kan doorschieten naar bezetenheid. Dus dat je echt. Alles opzij zetten voor dat ene hogere doel, inclusief uh, je eigen behoeften, de familie die je niet meer ziet, de relatie die je niet meer onderhoudt. Ja, dus gewoon heel monomaan, alleen nog maar daarmee bezig zijn. Ja, ja. En hoe voorkomen de mensen en jijzelf uh, inmiddels uh, dat die je in, je, in je boek gesproken hebt? Nou ja, door, door goed uh, naar, je, naar je lijf te luisteren uh, en, en het als een proces te zien. Dus, dus je hoeft niet per se vandaag alles af. Uh, dus dus uh, lief en zacht met jezelf om te gaan. Ja, en dus niet doorfietsen naar China als je pijn in je knieën hebt, bijvoorbeeld. Is niet aan te raden. <laughs> nee. Nou ja, goed. Misschien toch ook weer wel uiteindelijk naar wat, naar wat het jou opleverde. Wat ook opvalt is dat een heleboel mensen in jouw boek. die uh, nemen af en toe rust. En wonderen uh, zich ook af, en zoeken de stilte op. Is, ja. dat, is dat ook echt iets wat, wat, wat, wat jou opviel? Ja, dat. dat... Ik had niet van tevoren een lijstje van nou, dit zal er wel uitkomen. Maar uh, dit was een van de grote punten die eruit kwam. Echt iedereen die praatte daarover in de huidige samenleving. Vol kakofonie van allerlei geluiden, signalen. Mensen die je maar sms'en bellen. Alle sites, alle nieuws. Je wordt helemaal gek natuurlijk. Uh, dus het is heel goed om daar af en toe echt afstand van te nemen. Hm. En dat kan zijn door... een, een tijdje te gaan rennen, door in de tuin te gaan werken, door te mediteren, door eens in de zes weken een weekend helemaal getrekt te gaan. Iedereen heeft daar zijn eigen vorm van. Maar het is wel heel belangrijk dat je de stilte opzoekt. Ja. En, en, en doe je dat zelf ook nu? Ja. Of is dit een gewetensvraag? Nou, ik heb uh, bijvoorbeeld net voor dit gesprek echt even vijf minuten uh, ben ik echt even stil geweest. Om gewoon een soort van rust te vinden. Uh, en ik probeer ook uh, dagelijks dat te doen. Maar het schiet er vaak genoeg bij in. Ja, want er ja. is altijd weer een hele agenda met allerlei dingen te doen. Precies, ja. Ja. Maar je zegt, het is wel heel belangrijk om dat wel te doen. En je noemt ook in je boek intuïtie. Heeft dat met elkaar te maken? Ja, als je, nou, dat, dat, is, dat is een andere uitkomst die mij heel erg uh, raakte, fascineerde. Dat, dat uh, zoveel van die 22 mensen zeggen... mijn intuïtie is mijn belangrijkste raadgever. Dus uh, iemand als Robert Dijkgraaf of Nelly Kroes. Dat zijn, uh, dacht ik, nou dat zijn vast hele rationele mensen... Uh, met, met exacte studies. Uh, maar wat ze eigenlijk zeggen, nee, ik luister naar mijn intuïtie. En wat is die intuïtie? Dat is eigenlijk de kennis waarvan je niet bewust bent dat je die hebt. Die zit in je lijf. Ja. En hoe kom je daarachter achter die kennis? Hoe kan je die gebruiken uh, door uh, je hoofd uit te zetten. En dat doe je in de, in, door in de stilte te zijn, door het piekeren te stoppen. Uh, dus, dus door echt daar ruimte voor aan te geven. Ja, het is wel opvallend dat mensen die zo'n druk leven leiden, dat zijn mensen die je hebt geïnterviewd, dat die da daar dan ook echt tijd voor nemen. Want hoe doet zo iemand als Robert Dijkgraaf dat dan, met die agenda die altijd vol zit? Ik kan me eigenlijk niet meer precies herinneren, maar ik weet, ja, het heeft allemaal met keuzes te maken. Dus, dus wanneer laat jij je leven en wanneer neem jij het heeft in handen? Ja. Zeg jij nu, nu even die televisie uit, nu en, even de telefoon uit. En nu zet ik gewoon een, een blok in mijn agenda met stilte erachter... in plaats van overleg, vergadering ja. of wat dan ook. Ja. Ja. Wat voor een andere overeenkomsten zijn er tussen de mensen die jij uh, gesproken hebt? Uh, nee, nee, de, de intuïtie, uh, daar hadden we het net al even over. Uh, wat, wat, waar veel mensen over spraken, was hoe zij ook hun plannen vormen... aan de hand van beelden die ze krijgen in hoofd. Gewoon filmpjes die ze krijgen. Dus Het is niet plan... klinkt een beetje, een beetje zweverig. Hoe bedoel oh, ja, je dat? Het je... Oh ja, iets <laughs> Vertel. Nee, misschien ken je het wel dat je, dat je een, een ingeving hebt... En je weet eigenlijk niet eens zo goed waar die ingeving nou vandaan komt. En, en, en uh, misschien is er helemaal niks waarvan je kan zeggen... ja, maar dit, dit, hier moet ik wat mee doen. En toch voel je, ja, maar hier moet ik toch wat echt mee doen. En die ingevingen, zo'n stemmetje dat zegt van... maar luister Elsbert, dit is belangrijk. Mm -hmm. Als je die, die, dat soort stemmetjes heel lang negeert... Uh, ja, dan, dan, dan denk ik dat je uh, heel veel misloopt eigenlijk. Ja. Uh, dus dat, de, de geïnterviewden die, uh, ja, die geven ruimte aan die irrationele stemmetjes in hun hoofd, in hun hart, in hun lijf, uh, en, en bouwen we daar eigenlijk hun bevlogenheid op? Ja. En die durven dat jou ook al te vertellen, zonder bang te zijn dat ze voor gek verklaard worden. Want het is niet iets dat denk ik, wat mensen makkelijk. Ik zou dat niet makkelijk vertellen aan een ander. Ja, ik, dan moet je aan hun vragen hoe ja. ze wat wel <laughs> nou niet ja, vertellen. Hoe, hoe werkt dat bij jou? Heb jij dat ook? Als je denkt uh... ja, ik heb het eigenlijk wel. Ja, bijvoorbeeld met zo'n zo boek schrijven uh, is ook natuurlijk... Uh, ja, hoeveel weekenden ben ik niet als het mooi weer was... zat ik achter de computer en dacht ik ook... Ja, waarom ben ik eigenlijk dit aan het doen? Ik ben gek. Uh, dus dat is dus ook een, ja, een soort van gekte wat je, wat, die ik ook wel volg En ik heb ook vaak genoeg stemmetjes uh, ja, die, ik, uh, die ik terzijde schrijf... maar ik probeer echt wel die ingevingen gewoon heel bewust op te schrijven... en heel serieus te nemen. En dan kijk je van dat wel en dat niet... Als je ja. zegt van ik negeer het soms ook wel, maar ja. dan is het een wel een bewuste keuze die ik heb gemaakt. Ja, en ja. soms is het ook angst van ja wat wat als ik ja uh, uh, uh, nee, de, de, de, bijvoorbeeld opdrachten soms uh, ik, ik werk als trainer, dus soms zijn de opdrachten waar ik toch ietsje minder goed bij voel. Maar Ja, misschien moet ik het gewoon niet doen. En laatst heb ik bijvoorbeeld ook een opdracht teruggegeven een schrijfopdracht. Ja, uh, alles goed. mooi, goede namen, maar nee, ik doe het niet. Nee. Nee. Dat is dat vraagt dus echt een hele andere manier van leven dan die je had toen je nog moek van je werk thuis kwam en dacht, ik heb geen energie meer. Is, het heel, is je leven vergeleken met toen heel anders geworden? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik, bedoel, ik heb nog vaak genoeg dagen dat ik ook. Dat is even, toch best wel moe geen zin bent. En Natuurlijk, iedereen heeft zo'n maandagochtend gevoel, maar ik ben in het algemeen en uh, ja, ben ik wel uh, blijer, sta ik veel meer achter wat ik doe. Ja. En dat is heel fijn. En als mensen nou naar je luisteren of bij zo'n training van jou zitten uh, en denken, ja, dat is voor mij niet weggelegd. Wat, wat, wat zeg je dan tegen ze? Ja, dan, denk, dan zeg ik er is zoveel meer mogelijk dan je denkt. En wat is het dan dat, men, dat het maakt dat mensen denken... dat is voor mij niet weggelegd? Ja, dat, ik, dat zou bij iedereen afzonderlijk een, een, een overtuiging zijn... die er is gekomen. Uh, maar uh, geef jezelf de kans om iets ook anders te zien. En, die, en die, dat moet je jezelf gunnen Dat moet je jezelf gunnen, dat moet je ontdekken. En het enige, de enige manier waarop je dat weet, is door te doen. Dus uh, dat vind ik wel mooi in dat gedicht uh, wat net in de uitzending was. Mm -hmm. Het gaat over helium, over dromen, maar het gaat ook over aarde... En uh, die dromen, die, die moet je hebben, die moet je volgen. Uh, maar in de praktijk zal het zich uitwijzen. Het kan best wel zijn dat een droom uh, niet helemaal is wat je moet volgen. Maar uh, begin met een eerste stap. En, ja. en zet dan nog een stap en zet dan nog een stap. En je merkt dan waar je uitkomt. We hebben jou ook gevraagd om in ons gastenboek op te schrijven... hoe jouw ideale zondag eruit ziet. Zou je daar wat over willen vertellen? Nou, mijn ideale zondag is uh, als ik niet door de wekker gewekt word. Omdat je zelfs hier zo nodig in de studio wel, moet <laughs> Dat nou, is maar één keer per jaar. Ja, precies. Of misschien nog wel minder. Uh, en en dan, uh, dan spring ik natuurlijk uit uh, bed. Uh, dat is absoluut niet altijd zo. En dan, uh, dan uh, ren ik eerst een rondje langs de Amstel. Uh, daar woon ik vlakbij. En uh, nou ja, dat, dat, je hebt renners die uh, blik op oneindig en maar door aan het rennen zijn. En ik ben dan wat meer van nou, af en toe op een bankje zitten. En toch wat naar wat mensen kijken. En meestal krijg ik ook allemaal uh, ideetjes en plannetjes. Dus dan kom ik thuis en dan uh, uh, eet ik uh, een lekker ontbijtje uh, met mijn geliefde. Die, aan, en, op die op zit aan de andere kant op het glas. Je <laughs> kijk nu even naar hem. En dan, even naar hem. <laughs> en dan maken we wat leuke plannetjes uh, voor de dag. Uh, en nou ja, soms komen die plannetjes uit, soms niet. Maar het dat kan alle kanten op gaan. En dan is de dag ontrolt zich zo verder. De dag, ja, eigenlijk is dus een hele normale zondag. Ja, nou ja, dat mag hoor, uh, ja. dat is helemaal niet verkeerd. <laughs> en vandaag heb je dus een speciale zondag een beetje die training geeft. Doe je dat vaker op zondag? Uh, nee, niet op zondag. Nee, Meestal op een andere dag, uh, meestal uh, op, op zaterdag. Uh, ja. uh, yeah. En nu kwam het toevallig zo uit dat het ja. op zondag ja. valt. Ja. Komt er nog een boek? Ja. Ja? ja? Je bent nu verbaasd over je eigen ja, antwoord? Ja, dat is het eerste spontaan antwoord. Het antwoord is ja. ja. Wanneer en waarover? Geen idee. Maar weer met gesprekken met mensen? Of, of wil je iets ja, anders? Ja, ik heb, ik heb wel ideeën. We hebben nieuwe gesprekken met een nieuwe, wat nieuwe onderwerp. Um, en dan ga ik, uh, ik ga me weer even terugtrekken. De zomer. Even ga je weer naar, fijn... naar het Vlooie Hotel in China? Of dat? <laughs> nee, ik ga lekker naar, naar Frankrijk. Maar wel in een huis zonder internet. Ja. Um, en uh, maar gewoon kijken welk idee, welk, waar, waar ik het gewoon meest warm voor loop. Ja. En dan ga je dus, dan, dan, dan zonder je je ook echt weer bewust af. Ja. En, en dan geen contact als je daar zit? Of ga, zit je daar dan alleen? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? nou We zijn met z'n tweeën en ik weet nog niet zo goed hoe het gaat lopen. Maar ja. ik hoop dat het me lukt om echt even uh, geen uh, e-mail uh, te checken. En, uh, of maar één keer in de week of ja. eens en zoveel dagen. Ja. Ja. Ja. Zo, knap. Ja, ik weet nog niet of het lukt. Oh, hè? Nee. <laughs> Dat is wel mijn voornemen. Je gaat het in ieder geval proberen. Ja. Goed, nou, ik wens je daarbij heel veel uh, ja, inspiratie. Hartelijk dank. Voor, uh, voor dit gesprek. Ik noem nog de titel van je boek, Durven Doen Wat Je Raakt. Jij wil nog wat zeggen? Ja, ik wil nog wat zeggen over mensen die eventueel een training willen uh, volgen. Ja. Dat is op 6 oktober. Uh, of het laatste weekend van november. Dat is een heel weekend. En uh, je kan op www.durvendoenwatjeraakt.nl kan je meer informatie uh, daarover vinden. Oké, okay, dankjewel. Uh, en als u het gesprek wilt terugluisteren, kunt u naar de website gaan, eo.nl Dit is de Zondag. Zometeen achter. De Vroege Vogels. Uh, Menno Benveld, Janine ik, goed, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Van